2 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Verschillende Europese landen, waaronder Nederland... hebben bij Israël geprotesteerd tegen nieuwe bouwplannen in bezet gebied. Israël kondigde vrijdag aan dat er zo'n 3000 huizen worden gebouwd... in Oost-Jeruzalem en op de westelijke Jordaanover. De Israëlische krant Haret schrijft dat vooral Groot-Brittannië... Frankrijk en Nederland de plannen scherp hebben veroordeeld... De Nederlandse ambassadeur heeft volgens de krant gewaarschuwd dat Israël de steun van Nederland dreigt te verliezen. Rebellen in Congo dreigen opnieuw de stad Goma in te nemen. De rebellenbeweging M23 eist dat de regering uiterlijk vandaag instemt met de onderhandelingen. Zaterdag trokken de rebellen zich juist terug uit Goma, een provinciehoofdstad in het oosten van Congo. Ze hebben de stad tien dagen in handen gehad. Inmiddels zijn honderden Congolese politieagenten in Goma aangekomen... en er zijn ook militairen onderweg. De rebellen willen met de regering onder meer onderhandelen... over de vrijlating van politieke gevangenen... en over het ontslag van de kiescommissie die zou hebben gefraudeerd. Het is vandaag precies twintig jaar geleden dat het eerste sms-bericht werd verstuurd. Een Britse programmeur stuurde op 3 december 1992... een vroege kerstwens naar de directeur van Vodafone... In eerste instantie waren sms'jes bij Vodafone alleen voor intern gebruik bedoeld. Later kregen klanten een sms als er een voorsmailbericht was. Pas in 1999, toen ook andere telefoonmaatschappijen sms gingen aanbieden... werden de berichten populair als communicatiemiddel. Tegenwoordig worden er wereldwijd zo'n 15 miljoen sms'jes per minuut verstuurd. Volgens Brits onderzoek is sms de op een na populairste functie van de mobiele telefoon... Mensen gebruiken hun gsm nog net iets vaker om te kijken hoe laat het is. Het weer. Vannacht lichte vorst. Het KNMI waarschuwt voor gladheid en dichte mist. In de ochtend natte sneeuw. Daarna een bewolkte dag met vanuit het zuidwesten regen. Het wordt 3 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven. Binnenkort krijgen we de Cineclaws. Wat gaat het snel? Straks is het paas. Ik hou het allemaal vaak niet meer bij. Hoe krijg je het allemaal op een rij? We hebben met van alles te kampen: oorlog, politiek en rampen. De aarde warmt steeds weer op in deze eeuw. Maar in Nederland viel er alweer sneeuw. Ja, het wordt hier alweer lekker koud. En zijn er hier nog mensen stout? Op school daar kon je fijn leren en spelen. Maar daar heersen nu ook de criminelen. Ze jetten de poen van de kinderen af. Sinterklaas, geef ze een dreun met je staf. Maar geef de brave mensen een mooi cadeau. Een fiets, een plant, een boek of een crapaud. En ik wens jullie een fijne nacht. En voor de zieken heel veel kracht. Doei doei! <truimert> Mijn bril, ik mijn bril hebben. Goed, komt-ie. nacht, lieve luisteraars. Uh, welkom, welkom. Uh, kijk op groentevrouw.com, voor meer moois. Nou, ik introduceer zo mijn gast, hij trekt een biertje open. Het blijft nog geheim wie het is. Maar ik dacht, uh, ik doe dit keer eerst maar even die hele reutel... over wat ik allemaal na dit uur voor u in petto heb. Nou, Ik heb weer een lekkere uh, hoorspel op herhaling. Een luister-en-huiver-hoorspel. Hele fijne titel. De klok slaat acht. <tacht> nou, ik zit nu al te beuren. Goed, en dan een wat mij betreft zeer geslaagde wandeltocht... Uh, van het Van Gogh Museum aan Museumplein... Ou, naar de hermitage aan de Amstel. Geleid door de dikke rode lijn die je op vijf meter hoogte de weg wijst. Dat is echt waar, dat ding hangt er echt... Ga maar kijken. Nou, tot 25 april, want dat is de dag dat het Van Gogh Museum weer open gaat. Nou, Het is bedacht door David Kat, samen met beeldend kunstenaar Henk Schut. En ze liepen met mij die bijna 2,5 kilometer. En ze vertelden vol vuur hun verhalen over die lijn uh, in het leven van de schilder Vincent van Gogh. Ja, ik vind het heel mooi geworden. Ik ben er best trots op. Uh, verder aandacht voor de film Koning van Kantoren. Geslaagd en mislukt, die film. Maar goed. Uh, maar ik heb straks geen tijd voor... Die Prachtige film. Die, net uit, die deze week uitkomt. Uh, wat heb ik daarvan genoten? Anna Karenina van regisseur Joe Wright. He, de man die ook Pride and Prejudice maakte. de laatste versie althans. En Atonement. En nu heeft hij iets heel knaps gedaan. Die prachtroman van uh, Leo Tolstoy uit 1877, Anna Karenina. vertalen naar een echte filmfilm. He, dus dat wat op specifiek in film kan en niet anderszins. Dus een film als een kunstwerk. Op zich, naast het kunstwerk dat een roman is. Nou, ja, vind ik echt. Uh, het verhaal hè, van de getrouwde Anna uit de hoogste kringen... Uh, die valt voor de jonge graaf Fronski. Uh, man en zoon verlaat en een kind van haar minnaar krijgt. Maar ja, daardoor totaal geïsoleerd raakt... afgewezen door diezelfde hoge kringen. Nou, dit is de zesde grote filmversie van Anna Karenina. En ik vind het de beste die ik ooit gezien heb. De eerste was in 1935 met Greta Garbo. En 48 met Vivien Lee. Nou, ze zijn allebei mooi hoor. Maar deze verfilming die doet zo'n recht aan de roman. Dat leven in de hoogste kringen van het Rusland eind 19e eeuw. Dat kunstmatige leven. Het grote spel met al zijn ongeschreven wetten en conventies. Nou In die film wordt dat verbeeld als een groot theater. Het leven als theater met een open toneel... intussen de coulissen, een achteren toneel... En soms ook het echte leven hè, buiten, dus uh, als we de stad uit zijn op het platteland. Nou, je kijkt tegen al die levens aan als in een toneelstuk. Hè. Je identificeert je niet, maar je kijkt en je ziet hoe en waar het misloopt. Nou, jammer alleen van dat enge, magere ruggetje van die Kira Knightley. Maar verder lof voor iedereen. Halleluja, je moet die film gaan zien minstens twee keer. Beste wat ik dit jaar zag, nou, gaat het zien. Nou, dat heb ik even gezegd. Nou, verder, uh, wat krijgen we nog meer in het programma? Nou, uh, oude meuk van Jan Emaus uh, in zijn Track Tracers. Een fraaie nieuw mysterie van Emily. Gedicht van Ko. Uh, F. Starik gooit ook weer weg. En uh, een zkv'tje van A.L. Snijders. En de winnaar van de eerste A.L. Snijders En een paar hele leuke nieuwe en oude platen. En, nou goed, www.adelinevanlieer.nl. Je kan twitteren... Uh, uh, je kan mailen naar KRONL. Je kan met de vrienden op Facebook. Adeline van Lee, zo heet ik dus. En uh, voor de rest, nou, klaar. Goed. Je, je hoort hem al <laughs> zuchten. Ik uh, doe niks. <laughs> uh, maar je herkent de stem al gelijk, hè? Nou, hartstikke welkom, aan uh, het collega uh, Mark Stakenburg. Oeh, ja. Dag Adeline. Zeg, we gaan het dit, uh, gaan we, we gaan het dit uur over iemand hebben. En ja. zullen we maar gewoon laten horen gelijk... Of we mensen hem meer kennen. Ja. Oh ja, dat zou kunnen. En wat, nou, moet jij kiezen welk nummer dan eerst? Nou, kan ik je zo laten horen. Uh, maar dan moet ik dat misschien ook niet vertellen hoe het heet. Nou ja, het is zo bekend en de man is ook zo bekend. Nou goed. Hoop ik tenminste dat mensen hem nog kennen. Oké, okay, hier komt een, uh, een kort liedje van hem. Folks back east, they say, leaving home every day Beating a hot and dusty way to the California line Across the desert sand they roll Trying to get out of the old dust bowl They think they're coming to a sugar bowl Here's what they find The police at the Port of Incusay Your number 14,000 for today Oh, if you ain't got the story. I me. Mean ain't got the do me better, oh, hang on in beautiful Texas, Oklahoma, Kansas, Georgia, Tennessee, California is a garden of Eden, a paradise to live in or see, but believe it or not, you won't find it so hot if you ain't got the do-re-me. If you want to buy a home or farm that can do nobody harm Or take your vacation by the mountains or sea Don't trade your old cow for a car You better stay right where you are You better take this little tip from me 'Cause the governor on the radio today Jumped up to the microphone and he did say Oh, if you ain't got the door hey, me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 ik had een bekende liedjes ja kan niet laten Adeline, <laughs> van Woody Guthrie ja, nee, Do Re hoorde je ja ik, ik zat vroeger op middelbare school had je op zondagmiddag in het tweede VCL in Den Haag ja. uh, had je jeugd en muziek ja. en dan ging je ergens in een klaslokaal en al deze dit soort liedjes allemaal hè This Land Is Your Land This Land Is Mine dat is zijn allerberoemdste. dat zijn natuurlijk zijn alle beroemdste dat zijn alle beroemdste ja Woody Guthrie ja, ja. ja. 10 december, want daarom ben ik hier, uh, gaan we in de Melkweg... met een stelletje Nederlandse artiesten. Uh, toch een tribute geven aan Woody Guthrie. Honderd jaar geleden werd hij geboren. Ja, notabene uh, op 14 juli, hè? Uh, dat zou zomaar kunnen, ja. Ja, 14 juli 14 werd hij geboren. En oh. uh, die, die, die datum zijn we, zijn we inmiddels uh, voorbij. En volgens velen is Woody Guthrie toch de allergrootste songschrijver van de vorige eeuw. Dat zeg ik niet, maar dat zegt Bob Dylan, dat zegt Steve Earle. Ja. Dat zeggen uh, mensen die er uh, verstand van hebben. Uh, dus dachten wij, Jan Donkers, Edo Donkers en ik... tijd voor een tribute. En dat doen we met de heleboel mensen. Dat doen we met De Dijk en met Daniel Loewes en met Edo Donkers. Albert Lange, Jelke van Houten, Anna de Beus, Mouwert Westrik. Ja, dan moet ik ze ook allemaal noemen. Ja, vind ik wel. Veloski, Shiner ja, Twins. Ja, de Shiner Twins. Uh, ja. Erwin Eijhoff, Laurens Joensen. Joensen. En niet te vergeten nog... Uh, nee. die... Uh, Ginny Dobla. Die moeten we nog even... Oh, die staat er niet bij Nee, nog. die staat er niet bij, maar die is... Okay. Uh, ja. Nou, ik, ik, ben, ik ga absoluut kijken. Dat zijn, dit zijn altijd waanzinnig leuke avonden. Ontzettend leuk dat jullie dat doen. Hé, hey, we moeten eventjes over die, die, die cut weer. Want als je nou hoort ja. Ja, net dat liedje. Ja. Ja. Nou, dan denk ik, nou, deze man kan eigenlijk nauwelijks gitaar spelen. Of althans, het is niet boeiend. <laughs> ja, oh, het is hij simpel. Is ook niet, hij, uh, uh, het is ook niet een, een wereldzanger, weet nee, je wel? Nee. Hij zou het niet halen bij de Voice of Holland. Nee, gelukkig niet. <laughs> nee. Maar het gaat... Om die teksten. Het gaat om uh, de teksten. En uh, ja, die, dat, het is een sociaal bewogen man. He, het is eigenlijk de echt de eerste folkzanger, die, die, die, die Amerika die in Nederland heeft gekend. Hij heeft het genre zo'n beetje uh, echt wel in zijn eentje uitge, uitgevonden. En um, daarnaast. Um, ...heeft de al een buitengewoon dramatisch uh, nou, leven gehad. Nou, uh, uh, en, en heeft hij verschrikkelijk veel mensen beïnvloed. Heeft hij uh, onder andere natuurlijk... Uh, ...dat zijn allerbekendste volgeling uh, Bob Dylan uh, beïnvloed. Maar nog steeds zijn er ja, allerlei mensen... ...nu ook met het televisieprogramma wat er is. Iedereen die gitaar vasthoudt, die een liedje zingt... ...waar er ergens over gaat. Ja, dat moet hij toch schatplichtig zijn aan Woody Guthrie. Ja, het is dus Bob Dylan tot Bruce Springsteen, uh, Pete Seeger, dat was er dus meer in ja. zijn tijd ook. Ja, dat was een uh, hele goede vriend van hem. Ja. Dat als uh, Led Belly en um, The Clash, uh, niet te vergeten, Billy Bragg. Billy Bragg. Dat zijn allemaal mensen die veel aan Boody Guthrie uh, te danken hebben. Ja. Nou, uh, is misschien ja, dat, dat leven van hem. Uh, je, nee, je moet even vertellen waar dit liedje specifiek over gaat. Ja, door Remy. Ja, dat is inderdaad al een uh, speciaal liedje. Um, het heeft te maken met uh, de grote uh, stofstormen die er waren in de jaren dertig in uh, Amerika. zeker in Oklahoma en Texas. Die de omgeving Dust Bowl, werden, ja, de Dust Bowl werden, werden jarenlang getroffen door verschrikkelijke droogte. Met als gevolg dat... Omdat, de, en het was omdat het land geërodeerd was? Het was nee, verkeerd nee, dat was, ge, gebruikt? Nou of? ja, ongetwijfeld ook. Maar het, het was gewoon verschrikkelijk droog. Ja. Het had jaren, jarenlang niet of nauwelijks uh, geregend. Dat veroorzaakte krankzinnige zandstormen zo erg dat er niks te doen was op dat land. Het was onmogelijk daar nog verder te leven. Dus wat gebeurde er? Een heleboel mensen uit Oklahoma gingen richting Californië. Naar het beloofde land. Daar waar werk in overvloed zou zijn. Ja. En ook allemaal overgehaald om daar naartoe te gaan. Door advertenties. Door mensen die maar wat graag wilden dat er zoveel mogelijk mensen naar Californië kwamen. Want dan zouden de prijzen van de arbeid zo lekker omlaag gaan. Kreeg je vroeger nog een dollar om, appels, om sinaasappels te plukken. Toen er zoveel mensen waren uit Oklahoma en de omgeving die naar Californië waren gekomen... zakte dat al snel tot een dubbeltje, om het wat te noemen. Ja. Uh, Woody Guthrie ging met die mensen mee en... Uh, uh, nam het voor zo op dat ze werden uitgebuit op zo'n uh, zo manier. En dat liedje wat je net hoorde, uh, do me, dat gaat eigenlijk als een soort van waarschuwing. Jongens, het gaat om de do Me, het gaat om de do, het gaat om het geld. Kom nou niet meer naar Californië. Hier ligt niet jouw toekomst. Dit is nog veel meer ellende dan dat je Oklahoma verlaat. Of ga in ieder geval ergens anders naartoe. Toen hij in Californië kwam, uh, uh, ging hij toen ook gewoon werken? Of, of uh, hij, hij kreeg uh, werk ook bij de radio, hè? Ja, en, uh, hij heeft allerlei radio's. Radioprogramma's gedaan, ook in Los Angeles, ook in uh, New York. Maar hij was ook uh, ja, liedjesmaker, uh, uh, schrijver. Uh, hij deed uh, radioprogramma's, hij was ook illustrator. Uh, die man was van veel markten thuis. Later heeft hij ook boeken geschreven... Bound for Glory over zijn eigen uh, leven. Hij ja. uh, was van veel markten thuis. En hij liet uh, een, uh, een vrouw met uh, drie kinderen achter in uh, Oklahoma op dat moment? Ja, hij, heeft, uh, hij is drie keer getrouwd geweest. En uh, met die eerste vrouw, en zeker met die eerste leg van kinderen... Oh. ja, had, weet je wel, daar heeft hij niet veel aan gedaan. Later heeft hij daar wel spijt van gehad. Maar inderdaad, hij is ook erg bekend om het vele en wilde reizen wat hij heeft gedaan... Hij heeft Amerika tientallen keren doorkruist. Ja. Uh, vooral in boxcars van uh, treinen. Ja. Met uh, tientallen andere mensen die onderweg waren. die dan hè, in zo'n wagon achter de wagen toedoet. Ja. heel Amerika aan het doorkruisen waren. Hij heeft heel Amerika van alle kanten gezien. Ja. Wat gaan we nu laten uh, luisteren? Iets moois. Jij mag kiezen. Uh, nou ja, wat, wat, wat mooi is natuurlijk. en wat we zeker niet moeten vergeten. Um, ja, This Land is Your Land, dat, dat is zo'n beetje het volkslied, hè, het tweede volkslied van uh, Amerika geworden. En zeker van de staat uh, Oklahoma, denk ja. ik. Nou ja, ja van, van heel Amerika wel. Ja. Het was namelijk zo, hij uh, hoorde steeds op de uh, radio God Bless America. En dat vond hij zo overdreven, weet je wel. Dat vond hij veel te verheven, verheven nummer. Dus in 1940 al heeft hij Disneyland Land is Your Land geschreven... als een soort tegenreactie. En die tekst ja, die gaat er ook over. Weet je, het is ons land, van jou en van mij. Van links en rechts, van, van uh, de golfstroom, van, ja. van de zee naar New York. Het is ons land. En daarmee uitdrukking gevend van, je, dit, is, dit is allemaal van ons, samen. Ja, ja. En, ja, een hele mooie versie is van, uh, van Bruce Springsteen. En Bruce uh, die kan hem zelf zo... Prachtig inleiden in zijn versie van, uh, van dit Woody Guthrie. Oké, okay, even luisteren. There's a book out right now. It's called Woody Guthrie: A Life. It's about this fella named Joe Klein. And uh, it's really, it's really a great book. And this is this song was originally it was written. As an angry song, was an answer to Irving Berlin. that just wrote "God Bless America," and and this song was written as the answer to that song. And uh, it's just about one of the most beautiful songs ever written. Anyway, let's do this for you. Today. Now the sun came shining, and I was strolling. all oh, the wheat fields waving, and the dust clouds rolling. And our voice was sounding as the fog was lifting. Said this land was made for you and me. Well, this land is yours. Dat geloof je wel, hè? Ja. Zoals eh, Bruce het zingt, eh, nou, ga je daarin mee. En wat hij eh, inderdaad zegt, eh, is een eh, ja, van de mooiste liedjes... die eh, er ja, ooit is geschreven volgens Bruce Springsteen. Ja, nou precies. Nou, dat vind ik dan ook weer niet. Maar... Nou is het... ja, ja <tot> hij komt er niet. Maar eventjes over dat leven van die Woody. Want daar ja. lusten de honden ook geen brood van. Dat is echt wel heel heftig. Nou, uh... Het is wel heel dramatisch geweest. Want euh, aanvankelijk ging het dus allemaal helemaal goed. In, de de Guthrie-family. Uh, de vader had hartstikke veel geld. Die uh, had allerlei... Uh, Boerderijenomgeving had land, speculeerde daarmee, handelde daarmee. En, en eigenlijk uh, was, dat, was dat begin fantastisch. Totdat Woody Guthrie vier jaar was. En toen begon eigenlijk de misère. Toen brandde hun huis af. En het huis was net gebouwd. Het was spiksplinternieuw. Prachtig huis, weet ik hoeveel kamers. En uh, ze zaten er nog niet in of het hele huis ja. brandde tot de grond toe af. En die branden die bleven de familie Guthrie achtervolgen. En, en bleven Woody Guthrie achtervolgen. Uh, bij de volgende brand, toen, toen Woody 9 was... is zijn zus uh, om het leven gekomen. Volgende brand ja merkwaardige omstandigheden. De moeder zou er iets mee te maken gehad kunnen hebben. Maar hoe dat nou precies had, is, is altijd onduidelijk gebleven. Want en... die moeder werd al, toen hij een jaar of negen was, toch al... Uh, ja. opgenomen in een, in, in een geest... Uh, nou, vanaf dat hij vijftien was, heeft hij eigenlijk uh, op zichzelf gewoond. Of met zijn oudere uh, broer, die dan nog een beetje voor hem uh, zorgde. Die kinderen waren in ieder geval alleen. Vader zat in Texas, zijn schulden af te betalen en daar te werken. Moeder zat in een ziekenhuis. Moeder leed aan uh, Huntington's disease. Uh, dezelfde ziekte waar Woody Guthrie later ook aan zou overlijden. En dat is een hele nare, een echt slopende ziekte... die heel langzaam maar zeker jouw centrale zenuwstelsel uh, vernietigt. Ja. En dat gaat gepaard met uh, nare dingen als uh, ja, dat, je, dat je beweegt... en dat je dat, je dat niet meer kan controleren... En... Maar maar dat soort dat dingen je, allemaal, een vrug, dat je niet meer kan praten. je eh, ja. krijgt, hè, in ieder geval, en je karakter verandert ook. Ja. Het is allemaal... Je, je kan er agressief van worden, wat, ja. wat Woody Guthrie ook uh, heeft, uh, heeft meegemaakt. Ah, ah, uh, en, en die branden, die bleef hem dus achtervolg. Later is die vader ook nog uh, behoorlijk verbrand. Toen hij in New York woonde, is zijn eigen dochtertje, uh, toen zij vier was, uh, ook bij een brand omgekomen. Niet te geloven, Het hè? gaat maar door. Ja, die ja. moeder was eventjes naar de overkant van de straat... om sinaasappeltjes te kopen. Het kind komt in aanraking met een lamp. Uh, de, de, de olie van die lamp die komt op haar jurkje, boom. Uh, Zelfde nacht overlijdt het vierjarige meisje. En dat was echt extra dramatisch, omdat... Ja, die eerste legkinderen, daar had Woody nooit zoveel mee. Maar die tweede legkinderen... en vooral dat meisje, dat was echt... zijn oogappeltje. Zij schreven ook samen liedjes. Want dat meisje was natuurlijk... allerlei dingen aan het brabbelen. En, en Woody Guthrie vond dat interessant. Die begon dat interessant te vinden. Uh, dus hebben ze eigenlijk allemaal samen uh, liedjes zitten te verzinnen. Uh, de, de bekendste daarvan... is eigenlijk wel de uh, Carsong. Ja, die is wel heel leuk. Hè? En dat is zo'n verschrikkelijk leuk liedje. En als ja. je dat hoort, dan denk je, ja die man die had wat met kinderen. Ja. En, en als je het liedje hoort dan ja, zie je het ook bijna voor je dat zij met z'n tweeën dat aan het, uh, het verzinnen zijn. Zal ik je laten horen? Ja, ja, ja. ja is leuk. Hè? <middels> Take me riding in the car, car, take me riding in the car, car. Take you riding in the car, car, I'll take you riding in the car. Click clank open up a door, girls click clank open up a door, boys. Front door, back door, click a tick, clank, take you riding in the car. Climb, climb, rattle on the front seat. Spree, I prattle on the back seat. Turn my key, step on the starter, take you riding in my car. Engine it goes, engine it goes. Front seat, back seat, boys and girls, take you riding in my car. Trees and the houses walk along. Trees and the houses walk along. Truck and a cart and a garbage can. I'll take you riding in my car. <laughs> Ships and little boats chug along. Ships and little boats chug along. <laughs> take you riding in my car. I'm gonna zoom you home again. I'm gonna zoom you home again. <laughs> Roll home, take you riding in my car. I'm gonna let you blow the horn. I'm gonna let you blow the horn. <inaudible> Well, I'll take you riding in my car. <laughs> Ontzettend leuk. Dit heb ik ook gezongen. Op, die, op diezelfde televisie. Ja. sciële nou goed. Ja. ja. Hey, uh, die, die kinderen uit het eerste huwelijk. Ik, ik las even. De, de zoon heeft, is uh, met een trein-auto-ongeluk. En, en die twee dochters uit het eerste huwelijk. ook op 41-jarige leeftijd aan die Huntington-disease. Uh, ja, ja de, de familie is echt geplaagd door branden, door uh, die huntington uh, disease En ja, ja, verschillende huwelijken en de. Ja. Misère, geen uh, gebrek uh, nee. in de, de Gatsby-familie. Hey, die vader was, was niet zo'n lekker mannetje, toch? Nou ja, het was een, uh, een zakenman, wat ik al vertelde. Hij zat ook in, uh, in de politiek. Uh, Woody Guthrie is ook vernoemd naar Woodrow Wilson. Uh, latere uh, president, hij was toen uh, gouverneur nog. En uh, Woody ging uh, regelmatig met hem mee als er wat te doen was op politiek gebied. Als vader ging spreken, dan mocht de jonge Woody uh, erbij zijn. Maar uh, het was wel een bedenkelijk politicus. Uh, had ook te maken met de Ku Klux Klan. En is ook betrokken geweest bij... Uh, linkspartijen Lynch lynchpartijen van, van een hele beruchte zaak in, uh, in Amerika. Dus ja, dat, dat, dat was een heel andere richting dan wat Woody Guthrie later deed. Maar. Ja, en heeft Woody zich daar openlijk tegen afgezet? Ja, ja hij, heeft daar, uh, hij heeft zich daar tegen afgezet. Ja, dat is, dat is echt precies 180 graden wat Woody Guthrie natuurlijk niet wil. Nee, nee. En uh, wat ik goed als ik het goed begrepen heb, had hij ook een uh, zijn tweede vrouw, hè, Marjorie, Marjorie ja. waar hij ook drie kinderen van heeft, ja. die, die nog allemaal. Marlo ook... Guthrie onder andere. Ja, hè, ook een uh, countryzanger of een ja. folkzanger moet ik ja. zeggen. Uh, hij had heel goed contact met zijn schoonmoeder en zijn schoonmoeder was een, een Jiddische dichteres, mm -hmm. mevrouw Grimmblad, ja. toch? En, en, en, en zijn vrouw was een, uh, een balletdanseres en ook choreografe. Um, ja, en dat, dat, was, dat was eigenlijk in het begin een soort sprookjeshuwelijk. Dat eerste huwelijk was een beetje... Ja, ze waren alle twee jong en gebeurde dat. Ja, het en, en, uh, ja, precies. Maar, maar dat tweede huwelijk met die Marjorie, dat, dat is toch wel uh, heel bijzonder geweest. Ze leefde toen in uh, New York, Mermaid Avenue, klein huisje. Um, um, ten noorden van, de, van de New York. Uh, ja, en dat, dat, dat, dat ging eigenlijk heel lang heel goed... Uh, totdat ja, Woody weer geplaagd werd door die uh, Huntington's uh, Disease. En op een gegeven moment heeft weer hem het, uh, het huis uitgezet... omdat hij gevaarlijk werd voor, voor, de, voor kinderen. de kinderen. Ja, ja. ja precies. Dus je, ja, ik kies voor die kinderen... Nou, ja, hij koos de voor de kinderen. En hij is toen vertrokken naar Californië... is daar met een derde vrouw getrouwd geweest. Niet zo heel lang. En ik heb van Kirk, maar wel. Uh, ook een kind uh, daarbij verwekt... die ook weer omgekomen is bij een oud ongeluk. Ja, ja, en, en toen kwam Woody terug naar New York... en moest hij worden opgenomen in het ziekenhuis. En eigenlijk is het wel ja, weer prachtig van die Marjorie... dat zij die man vervolgens ongelooflijk lang heeft verzorgd. En uh, zeker twaalf jaar heeft hij in het ziekenhuis gezeten. Daarvoor al af en toe. Maar de jaren dat hij in het ziekenhuis heeft gezeten... was elk weekend ging de hele familie ja. naar Woody... om hem te bezoeken en om hem te entertainen... en om hem mee naar buiten te nemen. En, nou ja. ja, dat heeft zij... Heeft hij toch gedaan? Ja. En wie er ook in het ziekenhuis kwam, dat was. Bob Dylan. Bob Dylan. Ja, en er kwamen een heleboel mensen in, uh, in dat ziekenhuis. Want de Folk die kwam natuurlijk. Uh, eh, kreeg een revival: 61, 62, met Bob Dylan die naar New York uh, vertrok. Maar veel meer mensen die uh, uh, die folkbeweging. Die, die, die bloeide als een waanzinnige op. En hij was natuurlijk de vader en de moeder en de grootvader... en iedereen tegelijk. Hij was het grote voorbeeld van, van alles wat er daar gebeurde... in uh, Greenwich Village. En um, ja, Bob Dylan is, is vaak bij hem op bezoek geweest... En Woody Guthrie was toen al zo slecht dat hij eigenlijk uh, geen liedjes meer schreef. Of, weet je wel? En ook wel eens helemaal geen zin had in die Bob Dylan. En nee. uh, dan weer de deur uitjoeg. Helemaal op het eind herkende die hem uh, ook niet nee. meer. Maar Bob Dylan heeft wel een heel mooi liedje uh, voor hem geschreven. Song to Woody. Ja. Uh, dat heb jij, hè? Ja, ik heb het. Nou, Gaan <laughs> we dat uh, eventjes doen? Ja. Oké, okay, Bobby. I'm out here a thousand miles from my home Walking a road other men have gone down I'm seeing a new world of people and things Here paupers and peasants and princes and kings Woody Guthrie, I wrote you a song About a funny old world That's a-coming along Seems sick and it's hungry It's tired and it's torn It looks like It's a-dying And it's hardly been born Hey Woody Guthrie, but I know that you know All the things that I'm a saying And many times more I'm a singing you this song But I can't sing enough Cause there's not many men Who've done the things that you've done Here's to Cisco, and to Sunny, and the to Lead Belly too. And to all the good people that traveled with you. Here's to the hearts and the hands of the men that come with the dust and are gone with the wind. I'm leaving tomorrow, but I could leave today. Somewhere down the road someday, the very last thing that I'd want to do is to say, I've been hitting some hard traveling too. Stieke mooi. Hij heeft ook later nog... Ik heb dat in ieder geval gevonden op de Bootleg series. Uh, Last Thoughts on Woody Guthrie. Ja. Een prachtig verhaal okay, wat hij mooi. geschreven had. Uh -huh. Ik heb geprobeerd... Ik, want het leuke is, is dat uh, natuurlijk die uh, Henkes en Bindervoeten uh, al die Dylan-teksten ja. vertaald hebben. Maar, uh, maar niet die. niet die. Dat nee, had ik wel nee, heel nee. mooi gevonden. Dan had ik hem graag nog even voorgelezen. Maar dat was... Uh, goed, van Bob Dylan naar... Uh, nou, wat een grappig detail is toch ook alweer. weer. Nou. Is, is dat, dat Woody was eigenlijk natuurlijk al uh, ja, te ziek om, om nog te kunnen spelen. Dus, dus Bob Dylan heeft hem nooit echt uh, zien spelen. Dat kon niet meer. Ook omdat ja. Woody ook weer zijn arm had verbrand. Oh ja, verdorven. En ja, hij kon uh, niet met die nee, gitaar vast, Dus de oh, laatste oh, jaren uh, kon hij sowieso al geen uh, gitaar meer spelen. Maar dat was een, een Rambling Jack Elliot. En dat was een, uh, een figuur die eigenlijk al voor Dylan helemaal gek was van Woody Guthrie. En wel heel goed naar hem heeft gekeken wat hij aan het doen was en hem kopieerde. En eigenlijk heeft Bob Dylan weer van die Ramblin' Jack Elliot uh, geleerd het wat, wat het werk van, van, hoe je het werk van Woody Guthrie uh, moet uh, uh, spelen. Ik heb hier ergens uh, genoteerd um, If you want to learn something, just steal it. That's the way I learned from Lee Belly. Ja, dus, dat is sorry. Ja, ja, ja. Ja, dus dat is ook weer waar Woody je dan uh, vandaan heeft ja, gehaald. Precies. Uh, copyright daar kende hij helemaal niks van. Hij stal makkelijk allerlei wijsjes of stukken tekst van, van anderen... die hij dan voor voor vervolgens zelf gebruikte. Nou, ja, volgens mij hebben mensen dat altijd al gedaan. Maar hij kwam daar uh, vooruit, heel ja. erg hopelijk voor uit dat hij ja. op zo'n manier werkt. Ja, dat is wel op zich een grappig verhaal dat hij Disneyland uh, is Your Land... Uh, uh, dat is in 2004 uh, geparodieerd uh, voor de verkiezingen. En dan zie je dan uh, George Bush tegenover uh, John Kerry. En die worden in een heel geestig filmpje. En die worden dan belachelijk gemaakt. Leuke tekst ook. En het was dan een gedoe. Want dan zeiden zei: ja, maar dat is copyright uh, geschonden. en het is zelfs een rechtszaak geworden. Maar uh, uh, Guthrie zelf heeft ergens gezegd uh, over, dat, uh, over dat liedje. Waar heb ik het nou? Het kwam erop neer dat hij zei: van joh, hoezo copyright? Uh, je, uh, leen het, steal het, uh, zing het, gebruik het, doe ermee wat je wil. Jodel is. Ik heb het alleen maar geschreven. Dat we kon... wrote it and that's all we wanted to do. Ja, precies. Dus dat, uiteindelijk heeft hij dat gewonnen. Ja, ja ik vind dat wel uh, ja. uh, zeer 2012. Wat hij ja, toen ja. al uh, 60 ja. jaar geleden verzon. Ja. Ja ja, ja, ja, ja, ja. Goed. Uh, heb je nog mooie voorbeelden van mensen die, uh, die van hem. Uh, vanuit hem zijn gaan zingen? Nou, zeggen. Steve Earle. Uh, ik ik ja. vind het mooiste eerbetoon uh, aan, aan Woody Guthrie. Uh, het, het nummer van, van Steve Earle. Steve Earle is natuurlijk zelf een begnadigd songwriter en zeer zwaar beïnvloed door Woody Guthrie. Hij heeft Christmas in Washington. Uh, dus uh, de titel uh, lijkt er niet op, maar dit is een prachtige, uh, ja, bijna smeekbede van, ah, we missen die Guthrie. Die, die zou er eigenlijk nog, nog moeten zijn. En dat, uh, dat doet hij al mooi. Christmas time in Washington the Democrats rehearsed Getting into gear for four more years But things not getting worse Republicans drank whiskey neat And think they're lucky stars Said they cannot seek another term I said, home, Tennessee, just staring at the screen. killers on the highway now and a man can't get around so i sold my soul for wheels that roll now i'm stuck here in this town i'll come back woody guthrie I come back to us now busted the proud red banners Woody Guthrie. Ja, yeah, mooi. Ja, yeah. toch? Nou, dit nummer wordt ook op uh, ja. de uh, 10 december in de Melkweg... Uh, ja, Willem Roy uh, gaat dit uh, nummer doen. Nou, ja, dat lijkt me echt prachtig. En dat doen we dan zo ongeveer aan het eind. Op het laatst gaan we natuurlijk met z'n allen... Disneyland Dijonertje begeleid door de dijk. Ja, dat, ja. ja, ontkomen, ja, dat, ja. Uh, dat is ook mooi om dat met z'n allen te doen. Maar dit is bijna uh, zo'n zo ene laatste nummer, zou ik maar zeggen. En, ja, ja dat is echt wel mooie, mooie oude. En Velofsky, wat gaat zij doen? Velofsky gaat uh, Ingrid Bergman doen. Um, het is zo dat ja, Woody Guthrie schreef zo verschrikkelijk veel... Niet alleen liedjes, maar ook gedichten. Ook, nou, die, die man die schreef gewoon duizenden, duizenden, tienduizenden pagina's vol. En er zijn ook een heleboel liedjes die hij zelf nooit heeft uitgevoerd of nooit zijn opgenomen. En Billy Bragg die, uh, mocht op een gegeven moment in de schoenendoos komen kijken... van de familie Guthrie. wat daar nog allemaal voor moois lag, om daar een plaat mee te maken met Wilco. Uiteindelijk zijn dat drie platen geworden. En een van die liedjes is uh, een, een ode aan Ingrid Bergman... Ja, dus ik, weet je wel, toch deed hij dat ook af en toe. Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. aan de vrouw. Uh, en uh, dat gaat, uh, gaat veel doen. Ja, goed. Hey, ik, ik vroeg me af, uh, uh, al deze kennis. Ja, je hebt natuurlijk jarenlang voor de radio gewerkt en uh, met muziek. Maar uh, heb je een speciale liefde voor uh... ja. Amerika? Ja, voor Amerika. Ja, dat, ja. Nou, dat begon al heel lang geleden, vanaf 19. 80, ongeveer, kom ik veel in Amerika. Ik ben, ben, ja, ben er echt heel, heel vaak geweest en zo'n beetje heel Amerika wel gehad. En verschillende gebieden heel vaak gehad. En zeker het zuiden van Amerika heeft mijn uh, grote, grote voorkeur. Ja, ik vind New York ook mooi en Californië. Het is allemaal prachtig, maar het diepe zuiden van Amerika, de Mississippi Delta... dat is uh, sinds een paar jaar wel mijn echte absolute favoriet met New Orleans... Wel als uh, helemaal Centrum. plaats nummer 1, stad nummer 1, wat mij betreft in Amerika. Uh, want dat wil je weten, ik, ik organiseer ook motorreizen. Ik begeleid mensen ja, op de motor. En dan uh, vertel ik ze over de geschiedenis van de Amerikaanse. Uh, ik wist niet eens dat jij muziek. motorrijden. Maar ja, maar ja, net zo makkelijk. Nou, nee, nog niet zo lang. Oh. Dat is weer een heel ander verhaal. Oh. Maar goed, dat wordt leuk. Dus, je, je, dus mensen gaan met jou dan een tocht maken ja. van een week of twee of drie... Uh... Ja, we zijn uh, 16 dagen onderweg. We beginnen in uh, New Orleans. Uh, we doen dan een rondje van ongeveer 2500 kilometer. Naar de gebruikelijke dingen als Sun Studio en de Graceland, waar Elvis heeft gewoond, dat doen we natuurlijk. Het geboortehuis van Jerry Lewis. We gaan naar een gospel service in Memphis. Dat zijn de wat voor de hand liggende dingen. Maar we gaan ook naar een gevangenis waar Ellen Lomax opname heeft gemaakt... Onder andere van Ledbelly. En van Batchman's patchments, patchments Farm. Ja. Ja. Waar ook de vader van Elvis uh, nog eventjes uh, gevangen ja. heeft gezeten. En dat is een, dat is een heel. Ja, dat is wel pittig, die, die rondleiding, moet ik, uh, moet ik je vertellen. Uh, maar zoals gaan we doen. Stacks. Nou ja, ik, ik begeleid mensen 2500 kilometer. En we beginnen dan eigenlijk uh, bij de slaven. Want daar begint de Amerikaanse muziek. Uh, bij de slaven die. Onder andere hè, uit, uit Congo uh, kwamen. In ieder geval uit, uh, uit West-Afrika kwamen met, met miljoenen tegelijk. En nogal in New Orleans terecht terechtkwamen daar op de suikerplantages, de tabaksplantages. En nou, op als enige plek in Amerika waar die slaven mochten zingen en dansen... dat was op Congo Square in New Orleans. Ja, Voor de rest mocht het nergens, maar New Orleans was Frans. En die Fransen, die katholieken, die zijn wat makkelijker dan die <laughs> protestanten serieus, ja, ja, ja, ja. die in de Noorden zaten, weet je wel Die ja. dachten, drums, dat wordt veel te gevaarlijk. Hallo, dat kunnen we geheime boodschappen doen, daar beginnen wij niet aan. De Fransen die vonden dat oké. Okay. Op zondagmiddag, om nuurtje of vijf, kwamen daar... op een gegeven moment was het heel groot, vijf, zes, 700 man... Uh, zingen en dansen. En het leuke was dat na verloop van tijd... de instrumenten van de kolonisten ook dat plein opkwamen. Dus uh, wat die militairen meenamen om marsmuziek te maken... dat ging langzaam maar zeker naar dat plein toe. En die zwarte jongens die dachten, daar gaan we ook mee muziek maken. Dat werd heel andere muziek. Ze wisten niet waar die instrumenten voor bedoeld waren. Maar ze deden er wat mee. En uiteindelijk, uiteindelijk zou je dat dan het begin van de jazzmuziek uh, kunnen noemen. Eigenlijk de eerste echte uh, Amerikaanse muzieksoort die is uh, ontstaan. Hebben we heb het dan over de eind 19e eeuw? Nee, joh, dat heb je veel eerder. Uh, met de Amerikaanse burgeroorlog is dat afgelopen. 1843 uh, was, was de... 18, uh, uh, nee, uh, 1865 was de Amerikaanse was de burgeroorlog afgelopen. 1863 was het dansen op Congo Square voorbij. Maar dat heeft heel lang uh, daar uh, bestaan. Dat heeft dat 200 jaar uh, bestaan. Ach. En daarvoor hebben de Indianen daar al hun rituele dansen uh, uh, uitgevoerd. Dus het was echt een plek van, ja, om te dansen. Dat had een waanzinnige historie. Maar vanaf 1863 uh, verdween het. In ieder geval van Congo Square was uh, de slavernij voorbij. Maar die muziek die verspreidde zich wel. Zwarte um, mensen konden voortaan... Uh, in New Orleans zich vrijkopen, of daarvoor al. En gingen onder andere wonen in de wijk Treme. Waar een prachtige Amerikaanse serie uh, over is uh, gemaakt trouwens. De eerste zwarte wijk in uh, Amerika. De eerste wijk waar zwarte mensen uit zichzelf konden gaan wonen. Uh, uh, uh, recent een serie over gemaakt? Ja, ja, dat is een hele mooie serie. Jou ja, heet die? Treme, zo heette de, de wijk ook. Hoe spel je dat? T-R-E-M-E. Oké, okay, bij HBO. Oh, zo goed. HBO. Oh, Ach, leuk. Oh, ja, nou, uh, nou, zeker voor jou. He, die, is die zo super lief hebben. is zo'n fantastische serie. Er zit veel muziek in ook? Er zit heel veel muziek in. Die serie die begint uh, een half jaar na Katrina. Uh, dat, dat is eigenlijk de spanning tussen Katrina en de, en de muziek. Dus je ziet daar Dr. John gewoon optreden. Je ziet daar. Uh, de, de Neville Brothers gewoon optreden. Oh, het speelt optreden. gewoon in deze tijd? Ja, ook. het speelt in deze tijd. Okay. Maar het gaat ook terug uh, dat ze een rondleiding doen door Congo Square. Hé, hey, maar New orleans jij kent ja. New orleans ook voor Katrina. Ja, ja. ja. Is, dat, is dat echt schokking, shocking, uh, Ja, ze zijn er nog steeds niet uh, bovenop. Hè. Er is nog steeds een 30, 35 procent van de inwoners die niet uh, is kunnen terugkeren. Je ziet nog steeds wijken die gewoon echt helemaal plat liggen. Uh, de, het centrum heeft niet zo heel veel geleden. Dat French Quarter en het oude centrum. Daar stond het water maar tussen aanhalingstekens 30, 40 centimeter. In sommige buitenwerken stond het 4,5 meter. Ja, wow. Dat is echt uh, ja, dat, dat is een hele nare... Uh, en, en, en ze zijn ook slecht geholpen door Bush. Achteraf ja. kun je dat echt zeggen. Dat mensen daar echt in de steek zijn gelaten. En, en ook nog jarenlang geplaagd met banken die niet wilden vergoeden. Ja. Ver, verzekeringen die niet wilden uitbetalen. Etcetera, etcetera. Maar ik vertel dat, ja. <laughs> ja. omdat het nu wel iets wel een geweldige muziekstad is. En dan moet je niet naar Bourbon Street gaan. Nee, nou, nee. nou ja. Een avondje, een ja. uurtje om het ja. een keertje gezien te hebben. Maar je moet eigenlijk naar Frenchman Street. En daar zijn ontzettend leuke kleine kroegjes. De Spotted Cat, uh, is er eentje van. En dat zijn, ja, dat zijn kroegjes waar mannen 50, 60 in kunnen. En daar wordt fantastische muziek gemaakt. Ja. Jazzmuziek, uh, maar ook uh, blues, maar ook uh, folkmuziek en, en alles wat ertussen uh, zit. Dat is hartstikke leuk. Uh, als ik mensen mee naar Congo Square neem, dan neem ik ze meteen ook naar de overkant van de straat. Want het vreemde is, Congo Square, zou je kunnen zeggen... is de wieg van de Amerikaanse muziek. En de volgende grote stap is 300 meter verderop gezet. Nou ja, is er een toeval of is er een toeval? Want eh, al in 1941 was daar een uh, jongen, die heet uh, Cosmo Metassa. En uh, die dacht, weet je wat, New Orleans is een muziekstad. Toen ook al natuurlijk. Ik wil die muzikanten gaan opnemen. Want dat kan helemaal niet in New Orleans. Er zijn helemaal geen studio's. Zijn vader had daar een ijzerwinkel... En uh, verkocht ook uh, plaatjes, verkocht ook uh, singeltjes. Um, en toen hebben ze ergens achterin uh, een kamertje, hebben ze een opnameapparaat uh, neergezet. En die man die heeft daar de meest waanzinnige artiesten opgenomen. Ray Charles heeft daar de eerste opname gemaakt. Uh, Jerry Lee Lewis, Vets uh, Domino, uh, Alan Toussaint, uh, Professor Longhair. En ook de allereerste Rock'n'Roll-plaat ooit is daar opgenomen. Wat is de eerste Rock'n'Roll-plaat? kun je over reden twisten. Volgens een heleboel mensen zou dit hem toch kunnen zijn. Zal ik hem laten horen? Ja, natuurlijk! Roy Brown. The matches. Jamboree, cry, hey man, there's good rockets tonight. Oh, sweet Lorraine, Sioux City, Sioux, sweet Georgia Brown, cow, Caledonia too, they'll all be there, shouting like a mad flying, boy sister, boy sister, ain't you glad we heard voorstellen Dat in het hoekje van de studio daar Ray Charles op een matras lag, die man die was zo arm. Die Ray Charles toen nog ja. en die lag gewoon in in dat studio te bivakeren. Ja. En uh, af en toe nam uh, die Cosmo, ja, die helemaal geen opleiding of wat dan ook, maar wel iemand met oren aan zijn hoofd met met drie vier microfoontjes. Wist hij gewoon zo'n hele band te vangen. En het klinkt, uh, nou ja, later klonk het nog geweldiger. In het begin <laughs> moest hij het nog een beetje leren, maar zoals dit, weet je, ja, dat 1946. Dit. Hallo, ja, Dat is ja, toch ja, fantastisch. Hey, Wanneer ga je weer op reis? Um, in maart. In maart uh, ga en ik weer rijden. Plek? Ja, in maart uh, kunnen er nog uh, mensen mee op de motor. Oh, nou, dan moet ik nog snel mijn, mijn nee, In oktober, in oktober ja. ga ik weer, maar dan zit ik vol. Dan heb ik een, een mooie grote groep, een vaste, vaste vriendengroep die met me meegaat. Dus uh, ja, dan, dan, dan zit het vol. Maar die zijn al geweest, dus willen die dan niet weer iets anders? Nee, die zijn nog niet geweest. Oh, nee, ze maar, nee. zijn helemaal nieuw. Okay. Ja, nee, die, dat is een, uh, een groep vrienden die uh, af en toe op de motor erop uittrekt. En nu met mij door de Mississippi wil rijden. Oh, te gek. Ja. Nou, hartstikke ja. goed. Uh, ik zei even wat moet me nog minstens laten horen? Oh ja. Um, ja, dat is een fantastische... Uh, New Orleans heeft natuurlijk een geweldige historie van uh, piano's. Uh, en, en dat is ook wel weer. Hebben we daar nog tijd voor om dat ja. te vertellen? Of niet? Nou, ja, precies, ja. Uh, Hoe die pianomuziek daar in New Orleans. Want Alan Toussaint en, en Dr. John en Professor Longhair. En Vets Domino. En um, Jelly Roll. En nog veel meer mensen. Um, hebben New Orleans de naam gegeven van een stad waar je pianomuziek vandaan komt. En dat is wel een leuk verhaal. Die, die Fransen, die kolonisten, die vonden het ongelooflijk ziek om uit het moederland een piano te laten komen. Dan had je het helemaal gemaakt. Weet je, als je zoveel geld, dan had je aanzien... dan kon je een, een piano laten komen. En waar kwamen die piano's nou eh, nogal eens terecht? In bordelen. Het stierf in New Orleans van de bordelen. Net zoals in Frankrijk dat ook het geval was. En, eh, die piano's die kwamen in die bordelen terecht. En dan eh, tijdens het bieden en loven en lonken van de meisjes... wie gaat het worden? Was er een piano aanwezig en een pianist... en die was dan met zijn gezicht naar de muur... piano aan het spelen. Uh, dat is het begin van de pianomuziek oh, okay. uit, <laughs> uit New Orleans. Ja. En een van mijn absolute favorieten van alle pianomensen... Daar zijn er daar zijn er een hele veel, is wel Professor Longhair. Een man die uh, een tijdje heel beroemd was in uh, New Orleans. Uh, entertainer was, de hele stad mee had, een lager wal raakte. Uh, op een gegeven moment zelfs de, de vloeren moest gaan... Uh, vegen van platenzaken, waar zijn, zijn LP's uh, verkocht koeken, werden, ja. Ja, ja. Totdat met name de Neville Brothers zich voor hem hebben ingezet. En die hebben toen een club geopend, die heet Tipitina's. Dat is eigenlijk, laten we zeggen, de paradiso van New Orleans. Dat de professor maar kon spelen. Dat hij zijn eigen podium had. En toen heeft hij wel weer een mooi soort uh, comeback gemaakt. Uh, ja. Professor Long, uh, En dit, Ja, dit is zo'n waanzinnig nummer. Moet je luisteren. Moet okay. je luisteren. Heet ook Tipitina's. Oké. Okay. Ik word hier ongelooflijk vrolijk van, altijd. Ja, ja, ja, ja. Het uh, is gewoon zo'n onzinnummer. Dat uh, is ja. heerlijk. Ja. ja. Nou goed, ga maar nog even goed reclame maken voor ja? de, uh, 10 december. Of is 10 december. Het al nee, was ja, maar waar, joh. Nee, dat, uh, <laughs> met de Dijk, met Daniel Loos, met Jan -Willem Roy. Met Edo Donkers, met Jelke van Houten, met Mouwens Westrijk, met Veelowski, met China Twins, Erwin of Laus Joensen en Abel Laurens, de Lange. En, Abel en Jan Donkers Lange. en jij gaan het presenteren en ook een beetje vertellen. En, ja. en ik hoop dat ik, ik, ben, ik ga er natuurlijk ook heen, ik probeer opnames te krijgen en die gaan we dan de week toch op. Okay. De toppertjes gaan we laten horen. Maandag, 10 december. Okay, Mark, de hartstikke bedankt. Hoi.